Lieve mensen, Sabbat Shalom. Het thema voor vandaag gaat over de liefde gods. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik even wat rechtzetten. De laatste woord die ik gesproken had, enkele weken geleden of twee weken geleden, was niet helemaal in goede aarde gevallen in de gemeente. Hoewel er toch mensen blij zijn met het woord. Zijn er ook ongenoegen gesproken daarover. En ik weet dat ik niet iedereen tevreden kan stellen met de woorden die ik spreek. Om even terug te, terug te gaan naar de woorden die ik gesproken had. De bedoeling van de woorden die ik gesproken had was namelijk deze. Ik begon met de Samaritaanse vrouw bij de put. En ik eindig eigenlijk met de tiende Vanuit het loon. Wat ik eigenlijk wil zeggen is. Zoals de Samaritaanse vrouw. Die niet helemaal begrepen had. Over het water die ze drong. Waar ze nooit meer dorst zal krijgen. Zo over te brengen. Naar Malachi 3. Malachi 3 die vertelt namelijk een verhaal. En dan moet ik even nog tussen haken plaatsen, ik heb ook de gemeente Emanuel vergeleken met de gemeente Maliachi in die tijd. Ik heb gesproken over de tienden. En zoals ik het heb proberen uit te leggen met de tien appels, dat is van die tien appels één appel van God. Dat is eigenlijk de boodschap die ik wil brengen. Maar daarin is er namelijk nog iets leuks, iets mooi. En dat vind ik nog steeds, het staat bij mij nog steeds. Waarom? Omdat ik dat zelf ervaren heb. Dat onze vader heeft gezegd, daag me dan uit hierin. En ik zal de hemel opentrekken om u te zegenen. Ja, ik heb harde woorden gesproken. Ik heb gesproken over water en brood maar de bedoeling was wanneer u water en brood gaat eten dat onze vader die in het verborgen is dat ziet ik heb met vasten te maken ik heb dus niet gesproken tegen die mensen die, die gezegend zijn ik heb eigenlijk de mensen willen bereiken die het moeilijk hebben die toch ook een kind van onze vader zijn die mijn broeder is daar heb ik eigenlijk voor gesproken. Om het op te bouwen en niet af te breken. Helaas zijn die woorden niet goed uit de verf gekomen. Ik heb dan ook nog in die woordenstrijd gezegd... dat de gemeente Immanuel dieven zijn... omdat ze de tiende niet uit de bruto-loon hebben afgestaan. Ik heb wel eens ook woorden gehoord dat het geen praktijken zijn wat ik gedaan heb, de mensen. Wel, dat is nooit mijn bedoeling geweest. Voor de mensen die mij kennen, die weten hoe ik in elkaar zit. Maar ik moet toegeven, die woorden zijn getoetst door twee man binnen de gemeente, dat er fouten zijn gemaakt en als je mij dus niet kent, zou je dus anders kunnen denken. Ik wil daar mijn excuses voor aanbieden en vergeving van de gemeente op dat, dat recht getrokken mag worden. Ik hoop dat ik alles gezegd heb wat ik moet zeggen daarover. God wil ons zegenen, dat staat vast. Als er één plaats is in, de, in het woord van God, dat hij zegt beproef me dan, dan staat die in Malachi 3. Hij daagt ons uit om dat te doen. En ik zal blij zijn wanneer wij in de put zitten. En wij die, die theorieën die in de Bijbel staat geschreven, die beloofd is door onze vader. In de praktijk brengen en dat we tot ons doel bereiken. Ik kan alleen maar zeggen halleluja. Want je kan alleen maar zien wanneer je die stap maakt. En niet eerder. Tot zo verder over. Ik wou nu spreken over...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 zijn broeder liefhebben. Het is niet mogen. Het, uh, het wordt gesproken met moeten. Dwang. Opleggen. Dat is geen keus. Je kan dus niet God liefhebben. Als je, je je broeder of je zuster niet liefheeft. Onmogelijk. Te vergeefs eren ze mij. Staat er elders geschreven. U kan al die mooie woorden kan u toevoegen hieraan.